Gert Luke met het NOS-journaal. In Zwolle zijn twaalf Chinezen opgepakt die werkten in twee hennepkwekerijen. Agenten deden daar een inval. De Chinezen sloegen op de vlucht, maar werden daarna achtervolging aangehouden. Ze zijn illegaal in Nederland en zijn overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. In de kwekerij op een industrieterrein in Zwolle ontdekte de politie, behalve hennepplanten, ook enkele slaapplaatsen. De dalende brandstofprijzen liggen inmiddels meer dan 10 cent per liter lager dan begin deze zomer. De adviesprijs aan de pomp voor een liter euro 95 is nu 1,73. Aan het begin van de zomer was dat nog 1,85. De brandstofprijzen dalen minder hard dan de olieprijs. Dat die daling niet meteen aan de pomp is terug te zien, heeft onder meer te maken met de accijns op brandstof en met de wisselkoers van de dollar en de euro. Bouwbedrijf Ballas Nedam leidt steeds meer verlies op grote wegenbouwprojecten. Bij het werk aan de snelweg A15 tussen de Maasvlakte en Knop in Vaanplein... zijn de kosten veel hoger dan verwacht. Blijkt uit de cijfers over het derde kwartaal. Eerder deze maand meldde Ballas Nedam al dat er door de oplopende kosten... een tegenvaller dreigt van 100 miljoen euro. Het is weer veilig in de Duitse stad Ludwigshaven. De politie en brandweer zeggen dat het niet meer gevaarlijk is... in het gebied waar gisteren een grote gasexplosie was... Mensen die dicht bij de krater wonen mochten hun huis niet uit en ze moesten de ramen en deuren dicht houden, maar dat is niet meer nodig. Gistermiddag ontplofte bij graapwerkzaamheden een gasleiding, een bouwvakker kwam om het leven en 26 mensen raakten gewond. De schade is enorm. Servië is uitgeroepen tot winnaar van de wedstrijd tegen Albanië, waarbij een drone met een Albanese vlag boven het veld vloog. De UEFA heeft bepaald dat de uitslag 3-0 voor Servië is, maar dat de ploeg de bijbehorende drie punten niet krijgt. De wedstrijd werd gestaakt toen woorden de Servische toeschouwers het veld opstormden. Toen de droom met de Albanese vlag rondvloog. Het weer, bewolking, regen en motregen trekt van het zuidwesten naar het noordoosten. In Limburg is het zo goed als droog. Het is 12 tot 14 graden. Morgenmiddag breekt vanuit het zuiden de zon door. Zondag zo goed als droog en van tijd tot tijd zon. Zaterdag 14 graden, zondag 16. Dit was het. CFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad vielen ze op de A1 Amsterdam-Amersfoort voor Amersfoort-Noord 9 kilometer na een ongeluk. Op de A1 richting Amsterdam bij Bunschoten 2. A12 Den Haag-Utrecht voor Oude Rijn 2 kilometer, van Utrecht naar Den Haag tussen Harmelen en Nieuwebrug 3. A13 Rotterdam-Den Haag voor knopend Ipenburg 7 kilometer na een ongeluk. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt de Brechtseplein 3. Richting Gouda verknoppen de Brechtseplein 2 kilometer. A27 Utrecht-Gorkum 2 kilometer voor Lexmond. A28 Amersfoort-Utrecht bij Rijnsweerd 2 kilometer. En de N201 is dicht. uit Uithoorn-Hilversum in beide richtingen na een ongeluk tussen Vreeland en Kortenhoef. Waarschijnlijk tot 1 uur vanmiddag. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 One of those days vandaag. Pokken weer. Treinen vertraging. Computer die er ineens bij uitscheidt. Nou nah, jongens, dat is toch allemaal vreselijk. Nou, dan was het even stil. Maar ja. Dat is misschien een mooi overdenkingsmoment geweest, die stilte. Toch? Wat denk jij? Nou, ik, ik denk eigenlijk... Kijk, ik vind altijd... Niets is voor niets, hè? Goedemiddag trouwens, luisteraars. En een ja, uh, alvast een smakelijk eten. Ja, smakelijk eten. En uh, nee, omdat op zondag 26 oktober uh, is de dag van de stilte. Dus ik denk dat dat een goede aankondiging voor jou was. Zo heel per ongeluk. Uh... Goed, hè? Ja, ja. ja nou, nog even. We gaan zeggen dat ik het expres gedaan heb. Ja. Nou, daar houden we het gewoon op. Allemaal getimed. Allemaal, allemaal getimed, hè? ja. Nou, oké. Okay. Als je denkt dat het zo is, dan is het maar zo. Wel ja, kan ons het ja, schelen. Het kost even tijd om een andere computer op te starten. En dat uh, uh, duurde even gewoon, maar dat is uh, dan toch gelukt. We zijn er weer. Ja, we zijn er weer. We zijn weer start. Nou, vuil... Het was even stil, dat u niet denkt van... Oeh, het is fout bij CFM Zandvoort. Maar, maar het is ook uh, niet fout bij u? Nee, het is ook niet fout bij u. Het is ook dergens fout. <lacht> nou, zullen we maar gaan uh, draaien dan? Wel ja, zet eens wat leuks op. Ja, wat zou ik... Wat zou ik eens opzetten? Ik denk, hey, wat denk jij? Wat zou ik eens opzetten? Ik uh, weet niet wat er nu in staat, dus we zien wel. Een leuk hoedje. Ja, ah, dat is wel een leuke plaat. Top of the roof. Maar nou, dat moet je ook niet wezen nu. <laughs> hey, dat moet je nu niet wezen op de top of the roof. Nee, dat hoor. Dus door, ik, een, ja, je glijdt er nog af ook op die top. Ja, man. ja. Nou, oké. Okay. Top of the roof. Girl, it's really good to see you come around.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 in Forks. Ze zitten de roof en zo. Uh, was dat uh, Becky G met uh, Shower. Nou, dan hebben we er genoeg van. Van uh, Shower. Vandaag. Ja. En dit is uh, Australisch duo. Ja. En uh, het nummer dat heet Grizzly Bear. Angus en uh, moet ik even goed kijken hoor. Kings en Julia Stone. Je kon er zich ook niet zo goed uh, kijken op beeldscherm. Maar goed, maakt niet uit. In ieder geval gaat het over een Grizzly Bear. Ja, ik je daar. ziet Just stay with me just for a little while. En Julia Stone En dat het heet Grizzly Bear nou, Omdat ik even op een andere computer zit Heb ik helaas geen 3-in-1 jingle voor u Maar nou, die 3-in-1 laten we natuurlijk gewoon wel doorgaan Dat is het voordeel van Spotify dat, uh, Ik had het allemaal al klaargezet En uh, dat gaat helemaal goed zo Nou hier komt de 3-in-1 En die is van Lowell George En Little Feet uh, Eerst een solo stuk van Lowell George En daarna twee stukken Little fit in it laid on your beach dreaming drinking tequila. I came all the way from Maria del on a plane yesterday from a great Van Little Feet en Lowell George. U hoorde Cheek to Cheek. U hoorde Dixie Chicken. En u hoorde It's too easy to fall. It's so easy. Oké, okay, um, eens even kijken. Hè. We zijn toe aan. Uh, het is. Het uh, nieuws. Is dat zo? Voor Zandvoort en de regio. ik heb het allemaal toch weer op de rit hoor. Het is dus even snel omschakelen, maar dan lukt het ook. Hier is het regio Nieuws met Dolly Ten Pierik. Ja, goedemiddag luisteraars. Hier volgt inderdaad het regionale nieuws van 24 oktober 2014. In de nacht uh, van dinsdag 21 op woensdag 22 oktober werd er ingebroken bij een juwelier aan de Warmoesstraat in Haarlem. Rond drie uur s'nachts kwam er bij de politie een melding binnen van de inbraak. En ter plaatse bleek dat de daders waren binnengekomen door een raam in te slaan. Er werden vitrines ingeslagen en een groot geldbedrag aan sieraden buitgemaakt. Er zouden twee mannen binnen zijn geweest die op een scooter weer weg zijn gereden. Mogelijk dat er getuigen zijn die op of in de omgeving van de Warmoestraat in de nacht van dinsdag op woensdag iets hebben gezien... wat met deze inbraak te maken kan hebben. Zij kunnen contact opnemen met de recherche in Haarlem op telefoonnummer 0900 8844... Dat is tegen lokaal tarief. Of blijft u liever anoniem? Belt u dan met Meldmisdaad Anoniem op 0800 7000. Kijk, echt genieten is het nog steeds niet aan de Nederlandse Pomp. Maar toch is de brandstofprijs de afgelopen tijd met 10 cent gedaald. En dat scheelt behoorlijk in de portemonnee. Maar. Er zijn nog meer manieren om geld te besparen. Ik geef even gauw zes tips achter elkaar om minder brandstof te verbruiken. Dat is ten eerste een tank-app installeren. Een Twitter-account at tankprijzen uh, inchecken. Breng de bandenspanning op orde. Pas de snelheid aan. Rijden op cruise control scheelt ook heel veel. En vroeg schakelen. Of thuis blijven. Dat kan ook. De fiets. Op maandag 8 september is de tweede editie van de Hulp van het Jaar verkiezing gestart. Een initiatief van de nationale hulpgids Hulpvragers. Collega's en families konden hun Hulp van het Jaar nomineren tot 20 oktober. Vanaf 21 oktober kan er gestemd worden op alle geweldige hulpen die genomineerd zijn. En de Hulp met de meeste stemmen krijgt de titel Hulp van het Jaar 2014... En ontvangt een droomovernachting naar keuze. Ook een Zandvoortse hulp, uh, hulpverlenende is genomineerd. En wel Nicoline Steenwoert uit Zandvoort, dus. En zij valt onder de regio Haarlem. En uh, als ik Nicoline even quote, dan krijgen we te horen: werken bij mijn klanten thuis of mee met een dagje uit geeft veel voldoening. Ik heb superleuke klanten en familie in alle leeftijden. Tijdens de verzorging staat persoonlijk contact centraal en houdt mijn klantenregie. Door open plekken in mijn agenda te houden, kan ik inspringen of langer blijven waar nodig. Nicolien, dames en heren, staat nu op de tiende plek. Over. Ja, dat moet veel hoger. Dus ik zou zeggen, allemaal uh, stemmen. Stemmen op Nicolien, hè? Allemaal stemmen op Nicolien. Allemaal ja. stemmen. Even zien. Dan gaan we door naar het volgende berichtje. Dat gaat over morgen. Dan hebben we iets uh, leuks in Zandvoort. Een leuk evenement. Wat een klein beetje is teruggedreven door het uh, slechte weer... hoorde ik van de organisator. Maar morgen, rond 1 uur... vertrekt er een hele stoet met Friese paarden. Die gaan een... Uh, een strandtocht maken. Dus mocht u een liefhebber zijn van de Friese paarden... en ze in actie willen zien... morgen vanaf 1 uur vertrekt vanaf Manege de Baarshoeve... een stoet richting Strandpost Noord. En die gaan dan rijden naar Langevelderslag En die komen daar vandaan ook weer later terug naar de Baarshoeve. Dus wilt u die Friese... bent u liefhebber, wilt u ze zien... dan kunt u zo rond de klok van 1 uur, kwart over 1... de paarden aanzien komen op het strand... En dan hebben we morgen, kijk als u toch op het strand bent... kunt u net zo goed even doorlopen naar uh, Talassa. Strandpavillon Talassa, nummer 18. Want daar uh, worden de open Nederlandse kampioenschappen... garnalenpellen gehouden. U mag meepellen voor 5 euro per persoon. Dan kunt u meedoen met de wedstrijd. En kijken is heel en geheel en al... Gratis, Maar dat is reuze gezellig. Dus dan kunt u daar ook meteen even langslopen. En tot zover dan het regionale nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het is duidelijk. Het is bewolkt. En het blijft voorlopig ook bewolkt. En uit die bewolking valt met name vanochtend soms wat lichte regen en motregen. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is matig over land en vrij krachtig aan zee. Windkracht 4 tot 6 en de temperatuur stijgt op deze vrijdag naar maximaal 14 tot 15 graden. Vanavond en de komende nacht is en blijft het bewolkt en gaat het harder regenen op de passage van een koufront. De stevige zuidenwind draait naar west en neemt in kracht af en de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen blijft het overal in de regio droog en zijn er flinke perioden met zon. De westenwind draait weer naar zuidwesten en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar maximaal 15 graden. Tot zover het weerbericht. De brek aan het dak, klom ze op het bordes. Het eten werd koud, en jou en Jansen werd heet. En in de straat weer klonken gek. Kom maar vandaag. Peter Koelewijn het zo in zijn hoofd hadden. hè? Maar het, het swingt wel als een trein en, en daar gaat het om. Guus Meewes van zijn nieuwe album Hollandse Meesters. En de, uh, met de new, nee, new Cool Collective Big Band. En er uh, is wel een heel lekkere uitvoering van het prachtige kom van de dak af. Nu uh, we toch met nieuwe dingen bezig zijn. Er is ook een nieuw album uitgekomen van Rita Franklin. Je weet het, de oude Queen of Soul. Ja, ze is dik in de 70 nu en de stem is niet meer helemaal wat het vroeger was natuurlijk. Maar ja, of je 20 bent of net tegen de 30 of dik in de 70, dat uh, kan natuurlijk nog wel eens wat schelen. Uh, maar toch heeft ze een cd afgeleverd met allemaal covers. Nou, dat is ook niet ongewoon natuurlijk, want Anita heeft zelf geen eigen nummers geschreven voor zover ik weet. Of althans heel weinig. En, en het, soms klinkt het best wel lekker. Het is een, een mix geworden. Er staan onder andere stukken op als I Will Survive. Nou ja, goed, dat zal ik u niet aandoen. Uh, verder staat er, uh, gisteren hebben we uh, Rolling in the Deep van Adele gedraaid. Wat uh, gekoppeld was aan uh, River of uh, In No Mountain High Enough. Atlas uh, At Last staat er bijvoorbeeld op. Het oude liedje van, van Ed and James. Maar ook dit. En dit is pure, dit is gewoon pure jazz. En dat is, dat is, dat klinkt ontzettend lekker. Toch wel. Toch wel, vind ik. Dus ik ga, het, uh, ik ga het u laten horen van het nieuwe album van Rita Franklin. En dit nummer dat heet Teach Me Tonight. Als alles werkt, natuurlijk. Maar ja, het, het is zo'n dag vandaag, hè, dat, dat niks werkt, denk ik. Nou, even kijken. Want de computer wil, wil ook al niet. Nou, jongens, ik heb het toch weer helemaal voor elkaar vandaag, hoor. Ik heb het weer helemaal voor elkaar. Tjonge, jonge, jonge, jonge, wat een feest. Nou, dan gaan we hem nog een keer terugzetten. Hij doet het weer. Hold on. Well, don't think I'm trying not to learn. Since this is the perfect spot to learn. Teach me tonight. Cutie. Het ja, uh, klinkt toch wel lekker hoor, dit. He? Teach Me Tonight van uh, het nieuwe album van Rita Franklin. Ooh, ooh, ooh, ooh. En het is Train. Ooh, ooh. Angel in Blue Jeans. I know I never got her name. Or time to find out anything. I loved her just the same. And though I rode a different road.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 train. Een An angel in blue jeans. We gaan even naar een lekkere oude jongens. We gaan nog even een telefoontje plegen. Maar we gaan eerst nog even naar uh, Roxy Music. Ja, ja, ja, ja. Lekker oud, heerlijk, gezellig. Op deze motterige vrijdag. Mottrige Vrijdag. En dit heet Evelyn. Now the In emotion, without conversation, or in notion, I've alone, when the champagne takes you Out of nowhere, when the background fading, out of focus, as the picture changing, every moment and your destination, you don't know. Ik heb een gemaakt voor dit nummer... voor de Soundmix Show van Henny Huisman. Op mijn studiootje thuis. En dan moest ik ook zo'n zangeres hier hebben... dat natuurlijk net zo, uh, zo hoog kon als deze <laughs> dame. Ja, en die heb ik nog gevonden ook. Dat is niet te geloven. Waar? In Den Helder. In Den Helder er, helemaal. Ja, ja, die, ja die, breed... wo die woont ook heel hoog natuurlijk. Ja, Ho gewoon, die, gewoon die breedheid. Fantastische nee. zangeres. En die kon echt net zo hoog als dit. Uh, ja. Ik kreeg ook heel veel complimenten van... Uh, mensen voor die orkestband, dat is gewoon heel mooi. Maar is dit dan een sopraan? Of zit dit sopraan? Nou, dit is wel een hele hoge sopraan. Een hoge sopraan dus. Ja. Oké. Okay. Maar goed, we gaan onze gast niet langer laten hangen daarvan. Nee, hier, we hebben er nog een, Ja, we hebben nog iemand aan de telefoon ook. En dat ja. moeten we natuurlijk ook even moeten we natuurlijk eventjes gestand doen. Nou, ga je gang. Ja, wie hebben we vandaag aan de telefoon? We hebben aan de telefoon Noortje Olie Muller van het Museumpodium uit het Zandvoorts Museum. Dat klopt toch, hè, Noortje? Dat klopt. Dat is mooi. zo'n hoge stem, is dat nou niet gewoon een kopstem? Ja, deze, ja dat, dat bijna alles, die hele hoge zingen allemaal met een kopstem. hè? Oh, Oké. Okay. Ja, heel veel. <laughs> maar goed, dat is even tussendoor. Dat is even tussendoor. Nu weten we allemaal dat je er verstand van hebt, ja. hè? Een klein beetje, heel veel. <laughs> en goed. dat ja. moet ook natuurlijk, want uh, ja. jij houdt je bezig met het museumpodium. Ja. Dus dan, ja, uh, dan leer je wel verstand uh, te krijgen van al die mooie podiumkunsten. Ja, ja toch? Ja. <laughs> en er is natuurlijk van alles nog. Wat we hebben muziek en kamers en eigenlijk ja. een heleboel. En vanavond ja, is, hele is er geloof vanavond. ik weer iets, hè? Ja, vanavond. Het begint om half acht. Ja. En wij, of het, de inloop is om half acht. En we beginnen om acht uur tot half tien. En wij hebben een, een stuk, een één En dat wordt gepresenteerd door ons in samenwerking met Fred Rozenhart-producties. Ja. En de auteur van dit stuk is Maria Goos. Oh ja. Dat is een welbekende ja. naam in uh, theaterwereld. Het gaat over vier mannen. Ja. En die vier mannen zijn al heel lang vrienden en die komen elkaar elke maand in hetzelfde uh, restaurant tegen. Ja. Daar spreken ze dan af en daar nemen ze dan uh, daar hebben ze hele gekke gesprekken. En ik neem aan dat het dan mannen van middelbare leeftijd zijn, omdat ze elkaar al heel mannen lang kennen. Van of... middelbare ja. leeftijd, ja, kennen ja. elkaar al van, heen, van heel jong. Ja. En dat is, uh, daar komt van alles op tafel. Uh, over geheimen, uh, grappen, angsten. Dus we zijn eigenlijk gewoon, uh, wij zitten eigenlijk ook gewoon als, als, als kijker in het restaurant... te luisteren naar iemand die aan een tafeltje allerlei dingen op ja, tafel legt. Je luistert naar de gesprekken... Ja. en waarbij het uh, voert naar een heel emotioneel en onverwachte slot. Nou, wat spannend. Ja, dat, uh, ik denk als dat goed spannend. geschreven is... en ik denk dat we dat aan de Maria Goos wel over kunnen laten... Ja, dat, denk dat, ik ook wel. dat het dan een heel boeiend uh, toneelstuk gaat worden... Ja. En, uh, zijn, dat vond ik ook. Uh, ja, en, en uh, de entree, hoeveel bedraagt die vanavond? De entree is uh, 10 euro. Ja. En dat is dan inclusief een kopje koffie en een drankje. Dus je kunt om nou. half acht een kopje koffie krijgen. In de pauze een drankje. En het duurt tot uh, half tien. Ja, dat is ook. En zijn er nog minimum leeftijden aan verbonden? Dat jullie zeggen van, nou, daar hebben we echt een ondergrens? Nou, nee... Nou, Iedereen mag binnen. Kinderen moet je niet meenemen. Nee, daar is het te zwaar voor, hè? Ja. Nee, nee, nee, dat moet je niet doen. Dus laten we zeggen, het moet wel een beetje 18, 19. Ja, ja, oké. Okay. En dan ben je misschien ook nog wel een beetje jong. Maar goed, <lacht> je bent nooit te oud om te leren. Natuurlijk. Dat is zeker waar. Als het je interesse is, dan, uh, he, dan kan het heel boeiend ja. zijn. Dus ja. nou ja, mensen, ik roep u allemaal op. Als u vanavond denkt ik wil iets moois beleven, gaat u dan allemaal naar het Zandvoortsmuseum. Museum, naar het uh, museumpodium. Baanwee, straat, nummer 1. Juist, helemaal. Ja, het het We gaan er al zo vanuit dat iedereen weet wat het is, hè, waar het is. Ja. Echte Zandvoorters ja. weten daartoe. dat toch. Ja, maar ja, goed, ja. er zullen misschien ook mensen net nieuw in Zandvoort zijn komen wonen die het ook leuk gaan vinden dat en dat nog niet weten. Daar heeft Noortje ja. helemaal gelijk in. Dus om half acht is de inloop. Acht uur begint het mooie theaterstuk nu even niet. Wat om half tien weer klaar is. En mensen hoeven niet te reserveren, neem ik aan, Noortje, of wel? Nou, er kan gereserveerd worden via zandvoort ja. Maar we hebben op dit moment hebben we wel een uh, ja, twintigtal reserveringen binnen. En er ja. is een plek voor vijftig mensen. Oké, okay. nou ja, dus mocht u echt zeker willen zijn van een... Uh, ...van een plaatsje, dan kunt u dus reserveren. Zou je het nog één keer willen noemen, Noortje? Het stuk heet. Nee, ik bedoel het adres waar mensen kunnen reserveren. Oh, dat is... Uh, oh, <lacht> ik ga het verhaal weer opnieuw. Nee, nee, nee, hoor. Even nee, alleen het even, best, even het adres. Um, um, even kijken... Uh, Zandvoort-Apenstaartje? Zandvoort-Apenstaartmuseum.nl En daar kunt u reserveren. Ik zou het wel doen, ja. want dertig plekken zijn zo weg natuurlijk. Ja, die zijn ja. zo weg. Zeg Noortje, ik dank je heel hartelijk... voor uh, dit leuke gesprekje over dat uh, mooie item. En ik wens u een hele fijne avond toe. Nou, je dankjewel. Oké, okay. dag Noortje. Dag. dag. Veel succes. Alle farmen met She Moves. En we gaan uh, razendsnel naar het uh, NOS-nieuws van 1 uur. En daarna zijn we nog een uurtje terug. Tot zo.